Maar dit was groot nieuws, jou. Ja, dat is zo. Maar we gaan even live. De schietpartij in Dallas is voorbij. Die kostte aan vijf agenten het leven. Vijf agenten en een omstander raakte gewond. Van een aantal van hen is de toestand kritiek. Drie verdachten zijn opgepakt... en een vierde zou zelfmoord hebben gepleegd in een parkeergarage... waar hij zich enkele uren schuil hield. Agenten met bomhonden zijn nog bezig met onderzoek in de omgeving van een garage. Van de drie opgepakte verdachten wil volgens de politie niemand meewerken aan een verhoor. De politie gaat ervan uit dat de vier schutters samenwerkten. Ze schoten gericht op agenten die een demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarten in goede banen moesten leiden. De Italiaanse regering zal zich bij het bestrijden van de bankencrisis aan de regels houden. De Italiaanse minister van Financiën heeft dat gezegd tegen minister en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem... Banken in Italië kampen met grote financiële problemen. Tot 1 januari was het mogelijk dat de Europese belastingbetaler daarvoor zou kunnen opdraaien. Italië zou een uitzondering op die regel willen, maar gisterochtend zei Dijsselbloem al dat Europa dat niet zal toestaan. De minister zegt dat de Italianen inmiddels hebben bevestigd dat ze de Europese wetgeving zullen respecteren. De financieel topman van Air France, KLM, stapt op. Waarom Pierre-François Riolacci vertrekt is niet duidelijk. Hij was sinds 2013 hoofdfinanciën van de luchtvaartgroep. Ja, Frans KLM heeft het al een tijd zwaar. De afgelopen jaren kwam het bedrijf met drie winstwaarschuwingen. Ook kwam het bedrijf met stakingen. Taiwan is getroffen door een zware orkaan. Er zijn zeker twee doden en 69 gewonden. Meer dan 15.000 mensen zijn geëvacueerd. Ge ge de stroom is uitgevallen en het openbaar vervoer ligt volledig plat. Vooral in de stad Taichung is de schade groot. De orkaan is inmiddels wat afgezwakt en trekt richting China. Het weer het is bewolkt met plaatselijke wat regen. Later breekt vanuit het westen de zon vaker door. Maar een enkele bui blijft mogelijk door het 19 tot 22 graden. Het weekend wordt zonnig en overwegend droog. Morgen maximaal 24 graden. Zondag kan het in het zuiden 28 graden worden. Wel neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Radio. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB omdat de brug open staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 3 kilometer file. A9 amsterdam en Alkmaar in beide richtingen bij de Velsebrug 3 kilometer. Die staat ook open. En ook de Merwedebrug op de A27 Breda richting Gorkum is open. En dat levert 6 kilometer op richt, eh, tussen Hank en Gorkum richting Gorkum. En op de A27 richting Breda bij Werkendam 2 kilometer file. En tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu. In the States, niggers fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong, But these are wasted words, only wasted words.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 Ron, ik weet, Ron Smit, onze gast van vandaag... en tijdens de hele Ronde van Frankrijk... ik weet dat jij geen, geen voetbalman bent... en dat je het liefst helemaal niets over voetbal wil zeggen. Maar ik wil toch jou en Charles vragen... wat jullie vinden van de verslaggeving van het voetbal op het ogenblik. Ja, ik vind die verslaggevers helemaal niet. Ja, deze keer die, die, die gaat nog wel, is Jeroen Elsoff. Ja, dat, ja wou net, dat wou ik net zeggen. Haalt ja. de woorden, maar, ja. maar, maar die ja. krijgt dus niet de finale. Dat vind ik dan ook zo Ja, ook, maar de, de rest, die kijk je... Daar luister ik ook even, eh, niet zoveel naar voetballen. Want die, die verslaggevers, dat vind ik helemaal niks. Maar Henny, jij als kenner, uh, wat vind jij? Waar moet nou zo'n verslaggever met name aan voldoen? Hij nou, moet zeggen wie er aan de bal is. Ja. En verder de mensen laten zien dat er een wedstrijd aan de gang is. En alleen dingen die opvallen. Bijvoorbeeld, ze zijn te veel uh, rond het middenveld bezig, of te veel. Weet je, dat soort dingen moet je vertellen. Maar je moet niet de hele dag door ouwe hoeren en alle feitjes en, en, en dingen die je hebt opgezocht. Je zit naar voetbal te kijken, je zit niet naar cabaret te luisteren. Nee. Ja, ze zijn misschien wat overambitieus. Dat, dat, dat kan natuurlijk. Dat ze zo enthousiast zijn. Dat ze... Heel slecht, joh. Ja. Maar dan kan ik daar iets tegenover stellen. Want uh, zoals ik tegenwoordig naar uh, de Ronde van Frankrijk kijk, dat zal ik je vertellen. Ik heb de Belgische televisie aan. Ik heb de radio aan. Alle. Want in Nederland word ik gek van de verslaggeving. Ja, dat kijk ik ook op niet. Op tv, uit. hè? De ja, radio is ja, goed, ja. hè? Ja, die Belg, dat, is, dat vind ik heerlijk. Dan heb je José de Kouwer. Wat een die man, man die is wielrenner geweest. Ja. Die is ploegleider geweest. Die is bondscoach geweest. En die, die, die geeft zulke technische informatie... waar ik op zit te wachten. En dingen die de mensen niet zien... daar geeft hij informatie over. En dat, dat, dat moet meer gebeuren. Maar eigenlijk. dat is informatie die je nodig hebt. Ja. En dat Wat is voor geen... versnellingen ze naar boven rijden en zoiets, dat, dat, dat, dat wil je horen. En geen gezwalk van berichtjes die je ergens opgezocht hebt. Ja. Toch? Wat vind jij, Charles? Ja, uh, maar sommigen die hebben natuurlijk uh, die berichtjes nodig... omdat ze misschien tekort schieten in, uh, in kennis. Dat begrijp ik. Begrijp ben jij dat, hoor? Wat hij zegt, nou... Nou ja, als, als jij, als jij uh, onvoldoende inzicht hebt in wat er allemaal gebeurt uh, tijdens het uh, parcours, zeg maar. Uh, dan ga je misschien uh, berichtjes van anderen zoeken en dat ventileren. Dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Dat is, dat is wel waar natuurlijk. Ik bedoel, als ik iets over voetbal wil weten of iets dergelijks. Ja, dan moet ik het in de krant lezen en dergelijke. En ja, je moet, het, je, moet, je moet het echt opzoeken. En ook over autorace. Ja, je zit niet in het metier. Dus ja, je moet altijd afgaan op de berichten van wat er komt natuurlijk. Kijk, als je als, je, als man is André Jansen en Ron natuurlijk... en, en Henny ook, heb ik begrepen, er zo uh, dagelijks mee bezig zijn... Uh, ja, dan weet je ook van de hoed en de rand... en dan kan je ook zinnig commentaar geven. Zo moet je het ook gewoon zien. En als je, dat, uh, als je dat niet doet, of in mindere mate doet... of misschien ook buiten je schuld... omdat je gewoon ook andere verplichtingen uh, dagelijks hebt... ja dan ben je misschien afhankelijk toch van wat anderen zeggen... en, en dat kan je dan weer opzoeken op het internet. Ja, aan de andere kant moet ik zeggen, als je vanaf nou zeg maar, vanaf twee uur tot zes uur een uh, verslag moet doen van een etappe waar twee mannen op kop liggen en het peloton ze niet wil inhalen, dan is mm -hmm. het ook heel moeilijk. Hè? Ja, ja, je moet het maar vol kunnen praten. Ja, ik kijk er ook niet naar hoor. Ik neem wat al, alles neem ik op. En als echt zo'n wandeletap is. En dan zet ik door naar de laatste 10 kilometer. Ja. Van de week had ik uh, Nederland aan. Ik was nog niet zo ver om de bellen aan te zetten. En toen was er steeds iets met de koptelefoon. toen vielen er hele lange stiltes. Maar ik vind dat dat gewoon kan hoor. Het was een heerlijke uitzending. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. ja, dan kon je op je gemak even lekker kijken wat er op, uh, in ja. beeld allemaal gebeurde. Je ja, ja. Ja. Ja. kan best naar de radio luisteren. Dat is heerlijk. Dan kan je je eigen fantasie kan je lekker uh, uh, <laughs> laten gaan. En dat vind ik veel fijner. Het zijn geen eendagsvliegen, deze mensen. Maar die waren er wel in de Ronde van Frankrijk. We hebben uh, zondag een hele mooie etappe. Die gaat van Vialia naar Arca Arcalis. Wat een, een naam hebben ze tegenwoordig in die Pyreneeën. Het komt zelden voor. Renners die na een tienjarig prof bestaan slechts één overwinning hebben geboekt. Maar dan wel in de Ronde van Frankrijk. De Fransman Brice Vu boekte in 2009 als beloftevolle neoprof zijn enige zegen tot nu toe. Herinner je je dat nog wel? Nee. Oké, okay. de renner toen van Agri-Tubel... ...rekende in de zevende etappe van Barcelona naar Alcalis... ...koeltjes af met zijn vluchtgenoten... ...en een nieuwe Franse wielerster leek geboren. Niets bleek echter minder waar. Via omzwervingen naar Vakant Soleil, Leopard Trek... ...en een paar Franse ploegen werden zijn uitslagen minder en minder. Uiteindelijk bleek de zegen in Andorra die van een eendagsvlieg te zijn. Maar het tijd kan nog steeds keren... VU is nog niet met wielerpensioen. Hoeveel werd hij in de tour? Zou ik niet weten. 16. Oké. Okay. Leuk hè? Charles, heb jij Joop van Nes aan de telefoon? Heel even van Joop. Nee, Ik zet je in de wacht. Nee, in de wacht. Zet hem er maar op. Ja, natuurlijk. Daar hebben we hem eindelijk weer. Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Dag Joop. Goedemiddag, op morgen moet ik zeggen, hier goedemorgen, morgen Charlotte Ja, we zijn er weer inderdaad. Ja. Maar, uh, heel vlug, want ik uh, ben aan het verhuizen, dat uh, snap je hè. Ja, dat is toch wel lekker een nieuw huis. Het is hè, toch klaar, maar het is wel, uh, wel lekker hoor. Nou nou, nou, nou, nou, nou, wat een verschil, ongelooflijk. Ja, je, je, bent, ik... je... Zicht op zee. je bent blij. Ja, dank je. Maar we hebben je gemist en daardoor hebben we gemist het nieuws over de hockeysters en over de tennissters. Ja. Vertel. Ja. Ja, de, de hockey de dames hebben het uh, helaas niet gered. Uh, het, het gaat bij hockey uh, uh, als volgt: er is een, een toernooi met een uh, halve competitie, dus ze spelen allemaal één keer tegen elkaar. En de bovenste twee die promoveren en de onderste twee die promoveren niet. Zo simpel is het. Stanford heeft uh, één wedstrijd gelijk, gelijk gespeeld en twee andere verloren en het is als laatste. Dus volgend jaar nog steeds in die vierde klasse was ze eigenlijk. Ja, uh, voor deze klasse te sterk zijn. En dat, uh, dat zal volgend jaar weer blijken. Ze hebben dit jaar uh, helaas uh, vlak voor de winterstop een periode van de uh, gehad die niet goed gespeeld werden. Er waren wat blessures, er waren wat meiden met vakantie. Ja, en dan scheelt het toch een hoop dat je uh, dat, dat niet compleet bent. En daardoor uh, hebben ze eigenlijk het kampioenschap gemist, uh, Tony. Ja, dus, zonde. Uh, ja, doodzonde gewoon. Ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Nou, en we hebben ook, uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, uh, um, de uh, uh, indeling van uh, uh, de voetballers is bekendgemaakt. Ja, tuurlijk heb ik uh, dat gezien. Uh, uh, uh, ja, uiteraard heb je dat gezien. En uh, Sandvoort dat, uh, komt uiteraard weer in die derde klasse uh, terecht. En, maar krijgt uh, vier uh, nieuwe clubs uit West 1. Dat is een district waar Sam van der gesproken speelt. En eentje komt over van West 2. En dat zou in principe... Um, even kijken. Uh, geweest zijn... Uh, nou, daar kan ik even niet zo gaan vinden. Maar in ieder geval hebben ze geruild met Kagia. En dat is uit Lissabroek. Dat uh, gaat nu ook in deze competitie uh, spelen. Uh, het zijn dertien teams. Dat vind ik een beetje raar. Ja. Maar goed, het is niet anders. Dat betekent dus dat elke competitieronde er één team vrij is. En dan krijg je altijd zo'n scheef beeld in, in de rangschikking. Maar goed, uh, uiteindelijk speelt iedereen dus 24 wedstrijden. En uh, daar gaat het eigenlijk om. En dan uh, wordt er op opgemaakt. Uh, ik heb hem laten vertellen dat uh, jij kent ze beter dan ik, denk ik, dat er een, een, een keeper naar Zandvoort komt en een speler. Alle twee van de HFC 2, meen ja. ik, Klopt dat? Ja, dat, dat is, klopt. Uh, jij kent ze alle twee. De sch keeper schijnt een uh, uitstekend keeper te zijn. Dan nou, we weet ik dat Zandvoort ook een hele goede keeper heeft. Uh, Jorik Schmid is echt niet de eerste, de beste. Nee, laten maar Reiner, Reiner Mutsuis, dat is een fantastische keeper, joh. Ja, ja, nou goed... Um, ik denk dat ze ook met elkaar de strijd moeten aangaan wie de vaste keeper wordt. En dat ja. merken we dan wel bij de eerste paar wedstrijden, denk ik. Ja. Maar ja, die eerste wedstrijd, de competitiewedstrijd, is pas 3 september. Dus uh, ja, uh, dat heeft nog even te gaan. Ondertussen, uh, Santos doet niet mee met de halen Dat heb ik begrepen, Gaat ja. Er ja. zal wel spelen voor de, voor de nationale bekercompetitie. Mm -hmm. uh, dat zijn dus eigenlijk, ja, dat wordt als, als oefenwedstrijden beschouwd. En dan uh, zullen we ook wat meer um, weten van de sterkte van het team... Uh, Alhoewel, je moet altijd de slag om de houden. Er zullen heus jongens nog moeten werken. Met name in Zandvoort natuurlijk, strand, eh, horeca. En er zullen heus wel jongens op vakantie zijn. Dus, eh, maar het is leuk om als team bij elkaar te komen. En dan eh, eh, te gaan spelen. En ja, dan zullen we wel zien wat er gaat komen. En die andere speler is Lucas Straten. Die kan lekker doelpunten maken, kan ik je meedelen. Oké, okay, nou daar, daar zitten we eigenlijk op te wachten. Want, exact. Uh, ja. Uh, het de het, ja, het, het, uh, productiviteit van de Stanford was een beetje ondermaats. En dat, uh, ja, dat is jammer natuurlijk. Dat is heel jammer. En dat kan misschien nu uh, ingehaald worden. Dat is wel leuk. Ja, nou laten we het hopen. Hey, heb jij een beetje gevolgd wat er de laatste dagen gebeurd is? Heb je Martina zien lopen gisteren? Ja, ja, ja uh, alleen in herhaling. Ik heb het helaas niet gezien als... Uh, als uh, uh, live, maar ik heb het wel uh, in de herhaling gezien. Ja, dat is natuurlijk uh, ongelooflijk. Hij is al eens een keertje eerder Europese kampioen geweest. Uh -huh. uh, 200 meter, ik meen, twee jaar geleden. Ja. Nee, vier jaar geleden alweer. En uh, ja, uh, ik, ik wist niet wat ik zag eigenlijk, dat hij nu uh, zomaar eerste werd op de 100 meter. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Hij lag achtste joh in het begin. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij kwam ook als laatste, als, als langzaamste de finale in, ja. meen ik te weten. Ja. Ongelooflijk. En dat je dan zo kan opwippen om dan zo'n prestatie neer te leggen. Denk erom, dat doen niet de beste jongens mee. Hè? Dankzij het hele Nederlandse volk, zei hij. <laughs> ja, en vandaag natuurlijk zit het stadion weer helemaal vol, want ja. dan komt onze hardloopster, ja. de, de, Daphne. Daphne. Vind je het is geen geweldig evenement? Ik vind het fantastisch. Ja, en wat ik het mooiste vind is eigenlijk op het Museumplein. Ja. Het, het, het, het, het speerwerpen en het kogelstoot op het, op het Museumplein, dat vind ik geweldig. Ja. En dat uh, het is, het is een uitvinding, denk ik. Wat is er nog aan sport te beleven in Zandvoort deze zomer? Uh, ja, het circuit natuurlijk, hè. We Komend weekend, niet dit weekend, maar het weekend daarna is DTM. Een van de grootste races van, van, van het uh, seizoen. Ja. Misschien wel de grootste. En het staat ook bij de Big Five. Terwijl uh, Sonford Specials is dat opgenomen. Dat krijgt extra aandacht. Om mensen naar Zandvoort te trekken. Ik heb uh, informatie dat de kaartverkoop ontzettend goed loopt. Ja, veel beter ja. dan de voorgaande jaren. Ja. En, maar dat is uh, hoofdzakelijk in Duitsland. En dat vind ik frappant. Dat betekent dat er heel veel Duitsers naar Zandvoort komen om deze race te zien. Terwijl er eigenlijk geen. Uh, uh, uh, het is niet spannend. Het is niet de laatste race van het seizoen. Uh, uh, uh, uh, er is eigenlijk niks aan de hand. Het is. Een normale, tussen aanhalingstekens, uh, DTM race. Maar ja, dan, dan komen dus ook, uh, laten we zeggen, iets van 100.000 mensen naar Sanford uh, over drie dagen. En dat is uh, heel interessant. Er gaan ook dingen gebeuren rondom het uh, evenement. Uh, daar doet het DTM ook aan mee. Onder andere, donderdag is er een soort van meet and greet op het, uh, op het Badhuisplein, op de Rotonde. Leuk, hè? Met uh, negen uh, coureurs en een paar auto's. Echt leuk. En uh, dan is er vrijdag, ja, ja. En dan is er vrijdag een grote DTM party. Die is openbaar uh, toegankelijk, voor iedereen dus. En dat is, wordt echt een feest. Dat is, uh, begint om 7 uur bij Moeda uh, Beach Club. Dat is paviljoen 21 uit mijn hoofd. Uh -huh. En dat duurt tot 12 uur. En uh, ja, iedereen is van harte welkom om daar feesten vieren rondom uh, de DTM. Het is eigenlijk hetgeen wat we in het verleden hadden over de Grand Prix. Tijdens de Grand Prix. Feesten rondom de Grand Prix. Uh, misverkiezingen rondom de Grand Prix hadden we. Uh, dat, uh, dat is helaas niet meer. 85 was het laatste jaar. En ik hoop laat, dat uh, DTM dat nu over kan nemen. En laten we eigenlijk met z'n allen hopen... dat er uiteindelijk toch een oplossing wordt gevonden... om de, DT, de Formule 1 terug naar Zandvoort te krijgen. Ik weet dat de coureurs uh, erg van het, dit circuit houden. Ja. Het is een old school circuit, zoals je dat tegenwoordig dan noemt. En uh, het, het, ja, de grote makkers in Zandvoort is de, de infrastructuur. De twee toegangswegen en... Er is geen plaats om 25 helikopters te, te parkeren. En dat zijn dan de vriendjes van Bernie Ecclestone die hier naartoe komen. En die moeten allemaal hun eigen helikopter kwijt kunnen. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden. En Zet de, maar in mijn tuin. Toegangs... Sorry? Zet maar in mijn tuin. <laughs> ja, dat is wel waar. Ik heb ook nog een gasveldje hier voor de deur tegenwoordig. Maar goed, eh, dat zijn problemen die moeten opgelost worden. Het parkeren kan opgelost worden, de aanvoer met de trein, dat kan absoluut ja. opgelost worden. Ja. Dat hebben we gezien met de familiedagen rondom Max Verstappen, ja. 100.000 mensen naar Zandvoort. Ja, het kan dus. Morgen komen er ook weer ja. veel mensen, hè? want er is zomermarkt. Ja, zomer. Maar, ja, ja, maar ja, dat heeft niks met sport te maken. Nou, ik vind wel een sport dat je daar overheen moet lopen hoor. Dat is ook een behoorlijke training. Nou, ik uh, ben er om tien uur en ga ik er één vaste stek toe. En dan uh, ben ik weer weg. Oh. Uh, maar we gaan er wel natuurlijk weer aandacht aan besteden in de Samse krant van volgende week donderdag. Ja, leuk. Heb jij uh, tijdens je verhuizing kunnen luisteren vandaag naar de uitzending? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dan heb je ik, twee, ik... twee nieuwtjes gemist. Oh Ja. Nieuwtje 1, Ron Smit organiseert in september een, der, een Dernie-koers over de boulevard. Oh, geweldig. Ja, is dat even wat? Is, het, in het kader van iets? Of, uh... Ja, gewoon... Vanwege uh, oh, jouw zand, verhuizing hierover. Ja, dat jij verhuisd <laughs> bent, dat je gewoon, nou, gewoon in je tuin kan gaan zitten en kijken. En, ja, ja, ja, ja. en verder, dat, uh, uh, ja, het moet gewoon van de grond getrokken worden. Zandvoort ja, moet weer ja. op de wielerkaart en dat gaan we doen. Ja, nou ja, de, de, we hebben er ruimte voor natuurlijk. Uh, de boulevards zijn er goed genoeg voor. Uh, we hebben hier de start van de Ronde van, uh, van Nederland gekregen, gehad van de Olympia. Ja. Uh, dat ging ook allemaal goed. Het circuit is natuurlijk uitermate geschikt daarvoor. Uh, ja, nou, niet voor het de Denny's, Die gaan gewoon door, door het dorp. Dat is... jawel, jawel, dat snap ik, dat snap ik. En maar een... uh, er, is, er, is, er is in ieder geval ruimte om uh, het circuit te benutten voor dat soort zaken. Ja, en het tweede nieuwtje dat je gemist hebt... Is nou, dat onze burgemeester, Niek Meijer, uitgenodigd is door de Europese Wielerunie? Door meneer Enrico Della Casa, om ja, naar Nice ja. te komen voor het Europees kampioenschap. Geweldig. Ja, dat is geweldig. Geweldig. Goed geweldig. nieuws, hè? Ik wou dat ik met u mee kon. <laughs> ja, ja, je kan nou. mee, joh even je kort. je hebt het zandvoortspeltje dus ik, uh, ja en ik, ik zal foto's maken daar. dat is het niet. Je, je zit wel in het co comité voor, voor de organisatie ik? Dat, ja dat weet je toch we hebben je opgenomen in het organisatiecomité voor, okay. uh, voor het Europees Kampioenschap ik alleen ja je had je telefoon niet betaald en je was aan het verhuizen dus we konden je niet bereiken maar we hebben je er gewoon op gezet ik ben vereerd Goed zo, nou dan gaan wij nog even over de tour praten hier, want volg je die nu? Heb je weer tv of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, de tour, ja, wat zal ik ervoor zeggen, uh, is nog niet begonnen. Nou, uh, die begint vandaag, kan ik je meedelen. Dat denk ik ook, we gaan de Pyreneeën in uh, en dat zijn altijd de, de, vind ik, de killers van de tour en uh, niet uh, de, de, de, de bergjes, de peusjes in uh, de Alpen. Want ik vind dat de, de Pyrenee dat is veel rauwer, veel ruwer. Uh, die, die wegen zijn steiler, uh, moeilijker. En uh, ik zal eerlijk zeggen, ik denk niet dat, uh, dat ik ooit uh, in gelegenheid uh, zou zijn geweest om daar met de fietsenpartij overheen te gaan. En dat ben ik niet van plan te gaan doen ook. Aha. Vandaag uh, pakt Nederland de trui. Oh. Zo, ja. nieuw. Ja. En, en ik ga jou nog iets vertellen over uh, een etappe die dinsdag eraan komt. Die is van Escalde ja. en naar Revel. Want daar ja. is een prachtige trilogie gemaakt door een Nederlandse renner. Weet je dat nog? Uh, nee, dat weet ik echt niet meer. Nou, Revel okay. vormde op 11 juli 2001 een van de drie tonelen waar Erik Dekker zijn tour-trilogie schreef. En zijn doorbraak beleefde voor het grote publiek. Eerder had de Drent al de achtste etappe naar villeneuve sur lot gewonnen, waar hij alleen emotioneel en vol ongeloof over de finish kwam. In Revel, aankomstplaats van etappe 11, was dat al anders. Na een lange ontsnapping met Santiago Botero klopte hij zijn vluchtgenoot met speelsgemak in de sprint, waarna hij vol brani met een tromroffelgebaren over de finish kwam. Maar de koek was nog niet op, want ook de zeventiende etappe was een prooi voor de plotseling veelwinnaar. In Lausanne bleef hij nipt de aanstorm, het aanstormende peloton voor en voltooide zo zijn succesvolle campagne. En dan heb ik een Dat vraag. kan ik me nog herinneren. Ja. Dat laatste kan ik me nog herinneren. Nou, dan heb ik een Dat vraag ik nog aan jou. De Tour ja. van 2000 betekende voor Dekker zijn zevende deelname. Wat was zijn uitslag, zijn beste uitslag voor 2000? Uh, per etappe of uiteindelijk? Nee, in, in totaal. De... Ja, per etappe, ja, ja. Nou, in 1997, ik zal het je vertellen, uh, werd Dekker vijfde... in zowel de zeventiende als de twintigste etappe. Dus van twee vijfde plekken naar drie eerste rong. Uh, Erik Dekker, Dekker is dit jaar Nederlands kampioen geworden... bij de Masters 40+. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus in een paar jaar niet actief geweest met, als, als ploegleider. Nu is hij weer gaan fietsen. En nu is hij weer kampioen van Nederland geworden. En voor jou nog eventjes, uh, Joop. Onze Ron, de gast van vandaag en tijdens de ronde van Frankrijk... tijdens alle uitzendingen... die rijdt ja. nog steeds wedstrijden en wint ze ook, hè? Hij is 65, ja, hij wel rijdt wel de, wel bij wel de... Weet je wat hij krijgt voor een overwinning? Geen idee, een bosje bloemen, denk ik. Nee, nee, er zijn mooie geldbedragen te verdienen in het wielrennen, hoor. Het is ongeveer okay. gelijkbaar met het voetbal tegenwoordig. Oh, zo. Nou, Ron, vertel ja. maar. 15 euro als ik een wedstrijd win. Zo, dat uh, kan je tenminste een deur in ja, ja, En dat dan zeker. heeft hij 4 euro inschrijfgeld betaald. En als hij ja. dan naar Venendal moet, heeft hij net genoeg aan de rest van het geld om zijn benzine te betalen. <laughs> dan kan ik onderweg ja, ja, niets, ja, ja, niets ja. kopen. Ga jij lekker door met verhuizen, makker. Ik ga het doen. Uh, we, we zijn druk bezig met uh, zaken aan het ophangen, gordijnen en dat soort zaken. En uh, dat komt helemaal dik in orde, niet? En wanneer is de housewarming voor heel Zandvoort? Uh, uh, over een jaartje of dertig. <laughs> <laughs> Dag Ron, de volgende plaat is voor jou en uh, het zal wel Frans zijn wat Charles heeft uitgezocht. Nee, L ik C heb een, een, een nostalgisch dingetje speciaal op verzoek voor Ron uitgezocht. Ja, wat dan? De Jets uit uh, Utrecht We met Pied Piper. als de Motions die we eerder al draaiden. De Jets uit Utrecht. Zeg je dat iets, Ron? Of, of, uh... Nou, de muziek wil, ja. Ja, ja je had ook Christian St. Peters, Die hebben dat ja. nummer ook, uh, ook uh, opgenomen. En uh, daar ook een hit mee gehad. Maar de Jets hier. En die speelde je vroeger in Haarlem op de botermarkt. Had je een kroeg die heette Henk van der Linden. Bestaat niet meer. Dat kan ik nou rustig zeggen. Er was een kroeg er was wekelijks was daar vechten. En dan mocht ik van mijn ouders ook niet heen omdat daar ook nog eens messen werden getrokken en zo. Maar daar spelen wel altijd die Hollandse bandjes. Zoals ook de Outsiders en de Jets. Noem alles maar op. Dus uh, uh, ja, zover gaat het al terug. Eind zestig jaar. Ja, ik kan me goed herinneren. Die kroeg daarom. De botermarkt. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik ben Utrechtse jachie, hoor. Ik weet er nog alles van, hoor. Ja, ik, niet aan. Ja, ik vind die, die Utrechtse cabaretier zo goed. Herman Perkin. Ja. Met, met uh, Corrie, ja. Corrie van der Horst en zo samen. We laten, wel... we, laten we even over wiel... Over ja, fietsen. maar, maar die, ja, die kunnen ook fietsen, die man hoor. Ja, nee, we, gaan niet over, <laughs> over fietsen we gaan niet over fietsen praten. We gaan <laughs> even over Silverstone praten. Oké. Okay. Want daar rijdt Max Verstappen dit weekend. En uh, ja, iedereen verwacht eigenlijk... dat die grote prijs van Engeland hem wel ligt. Wat denken jullie, jongens? Oeh. Ja, het is, uh, het is een schitterend parcours, vind ik. En uh, ja, die Max, die... Uh... Ja, volgens mij gaat hij daar heel goed uh, groot over gooien. Hij is onderweg je. Ik zou me niet verbazen als hij wint. Nou, winnen is een groot woord natuurlijk. Hè. Er moet echt alles mee zitten. Nou, hij doet het toch maar. <tossimus> that, en er is geloof in de wereldtitel, hè. Want het kopstuk van Red Bull, Helmoet Marco, zegt... Hoor Max schelden andere wetten. En bij Verstappen zit je altijd op het puntje van je stoel, schrijft de Telegraaf. Dat, dat is wel dat, zo natuurlijk. Dat is waar, ja. Het is trouwens heel interessant om te weten dat uh, Mercedes, Lewis Hamilton en Nico Rosberg... ...naar aanleiding van hun botsing in Oostenrijk, derde onderlinge incident in vijf races... ...een laatste waarschuwing heeft gegeven. Er volgen serieuze maatregelen als het weer misgaat. Maar Hamilton doet er wat lacheriger over. Voor mij verandert er niets. Dus die gaat gewoon door met zijn eigen mancrasje. Hamilton won trouwens al drie keer... op dit circuit in Silverstone. Zit je er zondag voor? Voor de televisie? Uh, nee, ik neem het op. En dan... Uh, dan ga ik achteraf kijken. Ja, ja. Even de laatste winnaars. 2015, Hamilton. 2014, Hamilton. 2013, Rosberg. Wel een span, een span samen, hè, die twee. Ja, dat zie je, Die twee zijn ongelooflijk. Maar je kan opschrijven 2016... Stappen. Ik hoop het. Zou mooi zijn, hè? Ja, het zou heel mooi zijn. Charles, ik wil wat Franse muziek, want het is toertijd. Het is een heerlijke tijd. Nou, dan je? gaan we. Heb je zin om even te dansen, hè? Dave met Dancee Mental. En dan krijgen we straks nog La Vie en Rose. Ook nog, ja. Lekker hoor. We gaan het even over tennis hebben. Dat is niet La Vie en Rose, dat is La Vie en Blanc. Want ze spelen allemaal in het wit hè, op uh, Wimbledon. Maar het is wel zo natuurlijk dat Serena Williams weer op weg is naar een Grand Slam finale. Het leuke is, vind ik eigenlijk, dat het geen sister act wordt. Omdat haar zuster, verloor van Kerber. En die Kerber, dat is toch ook wel uh, een meisje met, uh, met kansen, denk ik, in de finale. Maar het is nooit een saai moment met Serena, schrijft uh, de AD. Het is een diva, een rolmodel, een nummer één van de wereld... en klaar alweer voor een finale. Waar zij is, gebeurt iets. Ook op Wimbledon, een toernooi in het spoor van Serena Williams. Een prachtig verhaal in het Algemeen Dagblad. Dat trouwens ook meldt dat oud-Wimbledon winnares Marion Bartoli... vreest voor haar leven... De Franse Marion Mart Bartoli, drie jaar geleden nog winnares op Wimbledon... vrees voor haar leven. De 31-jarige Bartoli is de afgelopen maanden enorm afgevallen. Ze zou naar eigen zeggen kampen met een onbekend en levensbedreigend virus. Hopen dat dat allemaal goed komt. Ze ging van 70 kilo naar 47 kilo. Deed veel aan yoga, pilates, fitness en bovenal aan een glutenvrij dieet. Bartoli won in 2013 in de finale van Wimbledon van de Duitse uh, Sabine Lisicki. Dit jaar werd ze vanwege medische redenen uitgesloten van deelname. Nog meer nieuws uit diezelfde algemeen Sportwereld: De volleybalsters hebben voor een geweldige stunt gezorgd tegen China. Uh, dat was allemaal uh, uh, op de World Grand Prix. En China werd eigenlijk helemaal van het veld geslagen. En dat is natuurlijk een schitterend resultaat. Dan hebben we bij het dameswielrennen van de Breggen, die derde is geworden in de Giro. Dat is natuurlijk een heel mooi resultaat erom. Ja, ik, ik, dameswielrennen is ontzettend, uh, die rijdt nu de Giro, de kleine Giro voor dames. En uh, ik vind het uh, heel erg leuk, die dames, dat ze goed rijden. Ja, ze staat zesde in het algemeen klassement. Er is, en dat vind ik altijd zo raar, hè, tijdens de ronde van Frankrijk is ook de ronde van Oostenrijk. Volg je dat of niet? Uh, ja, ik heb het uh, nou niet helemaal gevolgd. Maar uh, de, de Tour de France, daar rijden er natuurlijk 200 renners in mee. Ja. Maar er zijn natuurlijk meer profielrenners. En dan gaan ze kleinere rondes. Straks krijgen weer de ronde van Polen ook. Ja. Ook tijdens de Tour de France. Simone ja. Sterbini. Zegt die naam jou wat? Nee, het zijn allemaal... Uh, uh, ja, wat mindere renners natuurlijk die daar rijden. Ja, minder. Uh, maar ik heb van de week wel een bergetappe gezien. Oh, een, een tijdrietje ja. van 600 meter. Maar dat was uh, een enorme tijdsverschillen nog in 600 meter. Te, uh, maar die Strabini zet... heeft dus de vijfde etappe gewonnen. En toen reden ze 147 kilometer tussen Milstad en Dobrac. En hij was daar de beste klimmer van de groep van acht. Jan Heert uit Tsjechië. Had aan de zevende plek genoeg om zijn gele trui te behouden. En Antoine Tolhoek, en die ken je natuurlijk ja. wel. En Marco Minnaert konden ook met de beste mee. De Nederlanders eindigden respectievelijk als achtste en veertiende op 2.12 en 2.17. En nu zit er iemand te telefoneren en die weet niet dat wij in de uitzending zitten. Dus die drukken we gewoon vrolijk weg. Geen bellers vandaag. Klietje ook <laughs> krijgt een revanche. praten we over boksen. Vladimir Klitschow krijgt op 29 oktober in Manchester tegen Tyson Fury de kans om zijn wereldtitel te heroveren. De Duitse Oekraïne werd vorig jaar in Düsseldorf ontroond door de Brit. Ook interessant nieuws natuurlijk. Mag hij wel een beetje meer gaan trainen? Ja, want volgens mij traint hij niet al te hard, hè? Nee, zijn laatste wedstrijd was hier, kwam hij niet goed getraind aan de, aan de bak. En vandaag gaan we natuurlijk allemaal naar Daphne kijken. Want ik verheug me daarop. Ik vind dat zo mooi, dat, uh, dat atletiek gebeuren in Amsterdam. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind, uh, je ja, kan natuurlijk wel als favoriet zijn. Maar ik, je moet het eerst maar waarmaken. Nee, ja. je, je moet, uh, ja. Het is altijd moeilijk. Er ligt natuurlijk ontzettend veel druk op, uh, op uh, die, die vrouw. Ja. En. Uh, ja, eerst maar zien en dan, uh, dan kijken hoe ver ze komt. Ik hoop het voor dat ze wint. Het zal natuurlijk fantastisch zijn. Nooit appeltje-eitje, Nee, nee, nee. En nee. haar coach, Benema, die blijft ook waakzaam. Ze moet winnen. Tijden zijn nu minder belangrijk, zegt hij. Maar ja, ze moet wel winnen, want iedereen rekent daarop. En dan komt er een enorme druk op je te staan. Ja, eerst maar doen. Ja, precies. Nou, uh, Cheryl. Yes. Bijna tien over half twaalf. Deze uitzending, de tijd vliegt weer. Maar jij wil natuurlijk je platen draaien. Ja, als te doen gebruikelijke uh, uh, Frans muziek. Hè? La vie en Rose. Daar Dat is ja. wel een hele bijzondere uitvoering van ook een dame die in een James Bond film prominent aanwezig was. Laat me raden, Chris In één keer goed, ja. ga je door voor de 1000 euro, uh, nee, heen? Nee, nee, nee. dan heb je in ieder geval meer dan die 15 euro van Ron. <laughs> Gees hield zelfs al een lang voorspel. Wat heb ik op het nog aan. Nou kom ze pas. He'll go show Rose, Grace Jones. We hopen natuurlijk dat het uh, voor de wielrenners deelnemende aan de Tour de France van dit jaar uh, allemaal goed gaat. En dat er geen grote valpartijen uh, zullen zijn. En dat uh, hun leven over Rozen zal gaan. Of ze nou winnen of niet, toch? Man, is dat wel? Ja. Maar... Is dat mooi gesproken of is dat niet mooi gesproken? Je lijkt, wel, je lijkt wel een predikant. <laughs> Ongelooflijk, hè? Ja, over... niet over valpartijen, maar uh, die konden door. Die is natuurlijk al twee keer gevallen. Ja. En die staat nu op de 25e plaats met 6 minuten 38 achterstand. Ja. En Nibali die heeft ook niet zo'n beste tour. Want die staat al op 14 minuten 6. Ongelooflijk. En dan heb je ook Richie Porte die, die in een lekker band kreeg in de finale. Ja, dan verlies je ook meteen weer een paar minuten. eer dat zijn ploegleiderswagen erbij zit en een wiel krijgt. Dus die is ook voor de eindoverwinning... Ja, niet meer geschikt. Met 198 renners en al die volgwagens duurt het echt heel lang voordat je een nieuw wiel krijgt hoor. Ja, en vooral is het in die finale, dan gaat het 60 kilometer per uur. Ja, je komt nooit meer terug natuurlijk. Ik vind het wel erg zielig voor uh, Connacht Door dat hij uh, echt gevallen is. Oh, en dat die hij, hij komt niet meer nog, Die mee... komt nog wel terug hoor. Ik hoop het voor hem, maar... joh die man, die, die anders was hij al lang afgestapt. Maar die, die weet dat hij heel snel kan, uh, kan genezen, zeg maar. Hè. Die komt al terug. Het is natuurlijk een fantastische wielrenner. We gaan het vandaag zien als hij de kolde pen over moet. Laten we eens even die eerste team van het klassement, of eigenlijk de eerste zestien, bekijken. Van Avermaat, die staat nu nog voor, 5 minuten en 11 op Philippe. Dat is trouwens een, een geweldig talent, hè, die Fransman? Ja. Galverde is derde, verbaast niemand. Rodrigues, de oude Rodrigues, vierde, dat vind ik nog wel opvallend, eigenlijk. Ja, maar ja, het oude die, die, die, dat zegt niet zoveel tegenwoordig hoor. Met het, die, al die oude coureurs, die blijven altijd maar doorgaan. Dat en, kan jij wel zeggen, Ron uh, Smit, 65 uh, yeah. jaar... en in augustus in Oostenrijk aan de gang op het wereldkampioenschap. Want dat gaat gebeuren. Ja, ik ben er weer echt voor aan het trainen. Ik heb het, uh, elf jaar geleden werd ik wereldkampioen. En ik, uh, nou, ik heb een hoop ellende gehad de laatste jaar. Maar dit jaar ga ik weer proberen of ik daar nog... Uh, de berg kan me dwingen. Ja. En als ik erbij kan zitten in de kopgroep en er wordt een, het wordt een sprint... Nee, ja, dan, dan heb ik wel een goede kans. Wat moet er nog gebeuren om in top te zijn? Ja, ik moet eerst nog een kilo of hier vijf afvallen... Hou dan op met het eten, man. Ja, ja, maar als je in Zandvoort woont, je hebt zulke lekkere e en het is zo ja, heerlijk. Maar je zou allemaal. zeggen, als je veel zwemt, zoals jij. Dan, want zwemmen, dan gebruik je al je spieren bij. Daar val je enorm bij, bij. Ja, ik heb een uh, bikefitting gedaan een week of uh, drie, vier geleden. Wat is dat nou, ja? Nou, ik, uh, ik zat niet zo lekker op mijn fiets en het ging helemaal niet zo goed meer. En ik kon geen sprintje meer winnen. En het, ik zeg, het gaat helemaal niet goed. En nou, toen kwam ik een bikefitting. Dat is iemand die gaat helemaal onderzoeken hoe je lichamelijk bent. Hoe je op je fiets zit. Gaan ze met laserstralen gaan ze allemaal kijken. En met videocamera's. Uh -huh. En dan bleken een paar punten die voor verbetering vatbaar waren. En uh, ja, ook kwam eruit dat ik, ja, je, je schoenen gaan ze goed recht zetten, Je benen gaan ze recht zetten. En er komen helemaal strepen met... met maar toch niet en, een andere fiets, hè? Want... Nee, nee, nee. Ik heb een, ja, maar ja, mijn fiets die was aardig aangepast, okay. hoor. Ik, ik heb een, een smalle stuur gekregen, kortere krenken. Oh? Ja, mijn krenk, ik, had, ik rijd met 175 mm krenken. Wauw. En nu heb ik 170 uh, mm krenken. Uh -huh. Dus dat scheelt... Uh, Leg eens oh. uit, want de luisteraars weten vast vast niet. Ik weet het ook niet, dus de luisteraars en, en, weten dat vast ook niet. Nee, een krenk, dat is uh, waar je mee trapt. In het trapstel. En die lengte van die krenken. Dat, dat, dat, nou, dat, dat varieert ook. Want hoe langer je krenk is. Ja. des te zwaardere versnelling kan je trappen. Ja, maar nu nou doe je er vijf centimeter af. Dus. Nu doe ik er vijf centimeter af. Omdat. Uh, de zienswijze was. Uh, dat omslagpunt. Je hebt natuurlijk een, een, een dood punt in je, in je trapdingens. Dat was voor mij te hoog. Mijn knie kwam iets te hoog. Oh. En dat is helemaal. met computer hebben ze dat uitgerekend. Dus dat ik. Dat, dat omslagpunt, dat het iets verlaagd werd. En wie doet dat? Jouw sponsor? Nee, dat heb ik allemaal zelf betaald. Het kost ontzettend veel geld. En dat maar ja, het... je bent niet meer te stoppen nou. Vandaar nee. dat je ook rustig zegt: als ik erbij zit, ben ik wereldkampioen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Het was een, een test van vijf, van 4,5 uur geweest. Wauw. Ja, dat is. Uh, en dat was helemaal in, in Brabant ergens. En ook van. Uh, die meneer die, heeft, die doet ook die professionals uh, goed op een, uh, op een fiets zetten en dergelijke. Maar ik heb ontzettend veel baat bij. En die man zei ook van, uh, ja, je zit te veel stil. Je zit te veel achter je computer. Uh, je moet meer, uh, meer je moet naar een sportschool, je moet meer bewegen. En je meer moet spammen. echt En meer, uh, meer dingen doen. En sinds ik dat ben gaan doen, uh, 9, 14 dagen geleden... Heb ik alleen nog maar gewonnen. In mijn bent, categorie dan ook. Je bent ook nog wel een gewoon mens. Ik bedoel, je, je, je hebt nog een huis, je hebt nog een gezin. Nou, kleinkinderen en pakken dat. en Die dat allemaal zo. dat jij. Uh, ja, die zijn niet anders gewend. Want als je 65 bent en zo betrokken bij je vak. dan ben je toch een beetje. Nou, nee hoor, nee hoor, nee. Je moet alles in perspectief zien. Aha. Uh -huh het is natuurlijk, uh, kijk, ik uh, ben gestopt met werken. Dus ja, dan ga je je sporten, dat is dus zo geweldig. En als je daar mee bezig bent, dan is het toch heerlijk. En je wint op het moment uh. alles. Vertel nou. over dat wereldkampioenschap. Wanneer is het? Waar is het? Welke bergen kom je tegen? Uh, dat is uh, van 20 tot en met 25 augustus. Dan rijdt ik eerst een, uh, een wedstrijd voor de wereldbeker. En dat is over een parcours in uh, Sint-Johan. Ja. Sint-Johan in Tirol. En een parcours van 43 kilometer. Uh, er zit uh, een klim in van uh, 4,5 kilometer met stukken van 10 procent. Uh -huh. Dan krijg je later nog een klimmetje van uh, 1,5 kilometer. En dat is een stukje van 20 procent. Klein stukje maar. En dan nog een, klein uh, dan nog een klimmetje van... Uh, dat kan je vergelijken met het kopje van Bloemendaal. En dan uh, de rest is ja, vlak en dergelijke. En de sprint, ja, die is natuurlijk ontzettend mooi... En ja, je hebt natuurlijk van die kleine Italiaanse kereltjes, die, die, die, die ja. sprinten die berg op. Die, die is moeilijk en moeilijk bij te houden. Maar als het een beetje bij elkaar blijft en het wordt een, wordt een sprint. Maar het is een behoorlijke wat, puist... kan ik je meedelen. Want ik ken daar de regio, Sankt Joan. Ja. Dat is echt niet een kleintje hoor. Nee, is het ook niet. Maar ja, elf jaar geleden werd ik daar uh, wereldkampioen. En tien uh, jaar geleden werd ik daar tweede. Aha. Dus ja, uh, dus. Parcours is niet vreemd. Alleen, uh, ik ben natuurlijk nu weer, weer uh, elf jaar ouder. En ik hoop dat ik uh, die blot overkom. En jullie zitten allemaal weer in het sporthotel? Ja. Ja, goed Toevallig, ja, ja, Mooi, ja, ja, ja, ja, ja. ja, sporthotel. Toevallig zit ik daar, ja. Leuk. Goed. Nou, heel ja. veel succes. Maar ja, we spreken er nog wel over de komende weken. Dan ik we zou even... mijn fiets een keer nemen, Ron. En dan zou ik uh, naar Parijs gaan. Dan neem je de Perferiek. En dan zit je onder uh, de hemel van Parijs. En dan word je bijgestaan door Edipiof. Oh, ik heb ook nergens spijt van jij. Nee. <laughs> nou, <laughs> je ne regrette rien. Ja, maar dit is uh, de sous de le ciel de Paris. Paris en Bole une chanson. <muches> Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. <muches> sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un effet pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe acier, de musiciens, quelques badauds, puis les gens parmi eux. Sous le ciel de Paris, D'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvert drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir.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 Vieren du monde entier pour bavarder en heureux. En le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était prix de notre île Saint-Louis. Quand elle lui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 ...voor ...il offre un Edith Piaf. Toen jij uh, Edith Piaf zei, Charles... Ja. ...toen zei ik... Euh, ...non, je regrette rien. Je ja, had er spijt van. Ik geloof het niet, nee. maar ik heb 17 jaar... ...op Sint Maarten gezeten. <lacht> en daar... Uh, was ik manager van een groot resort. Ja. En daar hadden wij bijeenkomsten met alle gasten. En die wilden altijd dat ik zong. En dan zong ik samen met een zangeres die daar was. Ja. Non, je ne regrette rien. En ik meen het echt, het spijt me allemaal niks wat ik fout heb gedaan. Jou, ja, okay. ja, Ron? Nee, ik heb uh, ja, heel veel foute dingen gedaan in mijn leven. En nou... Wat onder andere je telefoon. Ja. Het is wel typisch als een wielrenner een telefoon heeft, dan zit daar de toeter van de toer op. Dat kan niet anders. Ja. ja. ja. Vrouw... Maar vertel, je werd wereldkampioen. Dat, dat kan ik me nog herinneren. Waar was dat ook alweer? Ja, dat was ook. Dat was in Oostenrijk. En dat was uh, elf jaar geleden, 2005. En ik won uh, ja echt grandioos. Ik zat erbij. En het laatste kilometer zei ik gewoon tegen de Italianen die erbij zaten. Een, een Rus en een Duitser. En ik zei gewoon numero uno, hero. En ik wees naar mezelf. En naar de ik, Ja, ik was zo overtuigd dat ik de sprint ging winnen. Het jaar en erop ik, op, leek het dat je weer wereld ja, zou worden. Ja, het jaar erop is hetzelfde parcours. En ik, uh, het was, ik zat alleen vooruit. en Ik was, ik was, ik was nog beter dan het jaar ervoor. Ik zat alleen vooruit. Maar er zat een groep van 20, 25 man die zat achter me... En ja, daar kon ik niet tegen op fietsen. werd twee kilometer voor het eind werd ik teruggepakt. Maar je haakte aan. En ik pikte gewoon weer aan. En ik, nou, dan kan nog twee kilometer, ik had nog even de tijd om te herstellen. En toen kwam weer de eindsprint. En ja, toen verloor ik op een centimeter, verloor ik dat. Ja, toen had ik op het moment ik helemaal genoeg van het wielrennen. Ja, toen ja. kon je het niet meer verwerken, je stopte. Nou, nee, ik kon niet meer verwerken. Ik zei, nou, het is nu genoeg. Ja. Het is nu genoeg. Ik had er echt heel veel voor gedaan. En uh, ik denk, nou, ik ga, ik ga weer wat anders doen. En toen ging de man die zelfs bij T.I. Rally had kunnen rijden... met Peter Post, als hij hem niet een klap voor zijn kop had gegeven... Ja, ja. die ging werken. Ja, ik, ging, uh, ja ik, uh, ik denk, nou, ik ga weer wat anders doen. Helemaal uit het ik ga ik hier werken. En wat ging je doen? En uh, nou, toen kwam ik uh, met, uh, met mensen in contact van een dekenmarkt. En uh, ik heb uh, vroeger ook in de groente gezeten. Ik was de vliegende groenteman... En uh, die zei, Nou, wil jij niet uh, zo'n groenteafdeling runnen? Ik zei, nou, dat vind ik wel leuk. En geef mij maar een, uh, een leuk zaakje en ik ga, dat, ik ga dat doen. En dat heb ik nu uh, negen jaar gedaan. Uh -huh. En dat uh, met veel plezier. En ik heb mijn, eigen, mijn hele energie daar heb ik erin gestopt. Uh, wat ik anders met wielrennen deed, dat deed ik nu in zo'n uh, zo finiaal. Dus je bent een heel bekend persoon hier in de buurt. Nee, het finiaal, dat was in Sampoort, Nou ja, En, Noord, ja. en die ja, ik kwam natuurlijk heel veel mensen tegen in Sampoort, want ik heb zes keer die wielerronde van Sampoort gewonnen. Ja, ja. En ik kwamen mensen... Hey, hey, de wielrenner Ron, wat doe jij dus hier? Dus de omzet ja. van de groente steeg enorm. Ja, die steeg zeker enorm. Leuk. Nee, dat was niet alleen omdat um, ik uh, daar die wielerronde gewonnen had... maar ik, uh, ik ging wel tegenaan. En ja. toen ging je met pensioen, 65... en toen dacht je, ik pak die fiets weer uit de schuur... Twee jaar terug, toen euh, pakte... Nee, dat was, was iets eerder. Ik, euh, ik denk, nou weet je wat, ik euh, stop met werken. Ik heb weer genoeg. Ik had ook weer genoeg geld verdiend. En ik denk, nou, ik ga weer fietsen. Maar het verleden jaar kwam een klink in de kabel. Want ik ging naar het toilet toe ergens. In Frankrijk. En toen gleed ik uit en toen brak ik mijn heup. Dus euh, ja, dat ging helemaal niet goed toen. Nee. Maar dit jaar weer nieuwe kansen. Vaak de aanleiding voor iets heel vervelends. Maar bij jou valt het allemaal gelukkig mee, hè? Nou ja, ik heb wel acht maanden gelopen met die, uh, met die heup. Want dat groeide niet aan elkaar nee. en dat nee, ging allemaal nee. helemaal niet goed. Ik ben drie keer geopereerd geweest. In de laatste operatie hebben ze een hele heuprothese erin gezet. Ja. En toen uh, dat ging het allemaal weer fantastisch. De eerste wereldkampioen die met een kunstheup wereldkampioen wordt ik, ik weet het niet, maar ja, er zullen wel meer mensen zijn. die. Uh... Dan ja. Helaas, het is over. Dit was Ron Smit, onze... Ja, sidekick voor de komende weken met de Ronde van Frankrijk. Even nog aandacht, dat staat trouwens ook op WAF vanavond. Uh, in andere tijden sport gaat het verhaal over Miguel Rasmussen. Dat is om half elf. Ja, ja, ja. Dat weet je ook nog wel. Ja, ja, ja, ja, ja, een dag ja, ja. voor uh, de gele tweede, truin ja. Parijs binnenkomt, wordt hij uit, toeren, uit de toeren gehaald? Ja, het is een ik wel heel jammer vind. Ja, het, het, het was algemeen bekend hoor dat er zoveel werd gedaan in het wielrennen. Maar dat die hele Rabobank ploeg natuurlijk uh, de Rabobank is meteen gestopt met sponsoren. Stonde, hè? En uh, ze sponsoren dit jaar uh, tot dit jaar nu nu nog de dames wielrennen. Mm -hmm. Maar dat houdt volgend jaar ook op. En dat ja, dat is uh, dat je helemaal teruggetrokken hebt en dat is weer de aanleiding geweest natuurlijk van die allemaal uh, dopen prikkelen daar. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ja. Doping is altijd jammer. Non, je ne regrette rien. We hebben nergens spijt van Ron Smit en ik. We uh, zeggen nu dank u wel voor het luisteren. En we zeggen tegen Charles Duif, onze technicus. Dank voor je voortreffelijke muziekkeuze, man. Dankjewel. Dankjewel. En een hele fijne vakantie. Want volgende week ben jij er niet. Nee, zit. Ruud gaat het uh, waarnemen voor me. Dus. Dit was Watertoren Sport. Over wielrennen, over voetbal, over sport. Het was weer heerlijk. Ja. Dankjewel. Graag ja, gedaan.